Middernacht, dit is het NWS Journaal. Minister Dijsselbloem heeft de hele avond met oppositiepartijen gesproken over het kabinetsplan om de pensioenopbouw te verlagen. Een paar weken geleden kreeg het pensioenplan geen meerderheid in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen zijn onder meer bang dat mensen te weinig pensioen kunnen opbouwen. Het plan om de pensioenopbouw te verlagen moet in 2015 ingaan en moet een bezuiniging van bijna 3 miljard opleveren. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft de ATP World Tour Finals gewonnen. In de finale versloeg hij Rafael Nadal in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4. Het is de derde keer dat Djokovic het prestigieuze toernooi aan het slot van het tennisseizoen wint. Hij won in 2008 en vorig jaar won hij het ook al. Nadal won het toernooi nog nooit, maar hij blijft wel bovenaan de wereldranglijst staan. En Djokovic blijft tweede. De Duitse autoriteiten hebben de eerste 25 kunstwerken... uit de omstreden collectie van handelaar Cornelius Gorlit op internet gezet, zodat rechtmatige eigenaren zich snel kunnen melden. In de woning van Goorlit in München zijn zo'n 1400 kunstwerken gevonden... waaronder schilderijen van Picasso, Matisse en Otto Dix. Van 590 daarvan moet worden uitgezocht of het om roofkunst gaat. Kunstwerken die door de nazi's zijn afgenomen van Joodse eigenaren. De Bond van Wetsovertreders BWO begint namens tien verdachten een klachtenprocedure tegen advocaten omdat die vandaag niet op de zitting zijn verschenen om een cliënten bij te staan. De BWO zegt dat in een aantal gevallen daardoor zeer onwenselijke situaties zijn ontstaan. Vandaag staakt de strafrechtadvocaten tegen bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven. In populaire Hollywoodfilms voor alle leeftijden zit meer geweld dan in films voor 17 jaar en ouder. Onderzoekers van de universiteiten van Pennsylvania en Ohio in de Verenigde Staten stelden vast dat geweld in de films in de laatste 50 jaar meer dan verdubbeld is. De onderzoekers ergeren zich eraan dat films wel aan leeftijd worden gebonden als er scènes in zitten, maar dat dit bij geweld kennelijk niet nodig is. Het weer? Het wordt een koude natte nacht. Morgen krijgen we een grijze dag met regen of motregen. Het is waterkoud met maximaal van 7 tot 10 graden. Dit was het NWS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeier. Uh, dames en heren, goedenacht. Het is weer zo'n foto, in dit geval op de voorkant van de NRC Handelsblad vanavond. Onder de kop, straten liggen vol met doden. U begrijpt dat het gaat over een ramp op de Filipijnen. En dan zie je op een hoop afval, of wat is het eigenlijk, het zijn meer verwoeste bomen heel schots en scheef. Een kerven of is het een huisje? Zo weggesmeten lijkt het wel door het natuurgeweld. Geen filmgeweld. En um, op de weg daarvoor lopen een aantal mensen... op blote voeten of slippertjes. Of een beetje bemodderd plaveisel. Met een hand voor hun mond. Voor hun gezicht. Want het stinkt zo. Ja, die doden. En bijna al die volwassenen hebben een kind op de arm. Um, in één klap krijg je het dan in je gezicht wat Albert Camus de, de absurditeit van het bestaan heeft genoemd. Um, in zijn roman De Pest heeft hij beschreven hoe de stad Oran, dat is het noorden van Algiers of aan de kust van, Al van Algerije... opeens vergeven is van de ratten. En dat is niet meer dan een voorbode. De pest komt eraan en dan gaan ze bij bosjes omvallen... de buren, de vrienden, de stadgenoten. Ja, en dan liggen de straten vol met doden en de stank heerst. En hoe behoud je dan je menselijkheid of je waardigheid... Of je medemenselijkheid? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een filosoof uitgenodigd, Maarten Meester. Hartelijk welkom, Maarten. Ja. Wat is Dank. nou absurder in jouw ogen zo'n ramp, zo'n orkaan, in dit geval de Filipijnen, of de pest? Of het feit dat, dat ik dan vervolgens gewoon de krant, de voorpagina van de krant, weer omsla en doorlees en dan uitkom bij een berichtje over het verdriet van Boskoop? Ja. Het laatste, uiteraard. Dat vind je absurder. Ja, nou ja, ik denk in de lijn van Camus... zou het laatste waarschijnlijk absurder zijn. Hij wil met het absurde niet zeggen dat het uh, leven slecht is. Of, of zinloos. Of, of, of dat dit soort rampen gebeuren. Ja, dat is ook absurd. Mm -hmm. Maar hij zegt het absurde kan ook zijn dat je over straat loopt... En opeens kan het absurde je overvallen. Ja. Of je ziet een foto van jezelf, hoe jij tien jaar geleden was. Is het jou wel eens overvallen? Dat die, die, die golf van het, van het bevroren. Van het absurde, ja? ja Jouw persoonlijk? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> dat klinkt dus zeker een gretigheid. Ja, nou, gretigheid. Maar... Nou, ik denk dat het ieder mens. Nee, ja, maar jij. Wanneer uh, overkwam het uh, jou dan? Nou, ik, ik weet nog heel goed dat, uh, dat ik als kind, ik denk dat ik een jaar of zeven. Echt die ervaring had van het absurde. Die ik later herkende. Wat herinner je je van die ervaring? Nou, ik liep op straat met een vriendje. En ik dacht, nou, ik had die net zo goed niet kunnen lopen. Het had allemaal heel anders kunnen zijn. En ja, een enorm gevoel van uh, relativering. Ja. ja. En wat deed je daarmee toen, als kind van zeven? Verdween dat weer? Vervluchtigde dat? Heb je erover gepraat? Ja, nou, wij praten vriend? thuis al, al, altijd veel over levensbeschouwelijke kwesties. Oh ja, op die ja. leeftijd al. Ja, op ja, die leeftijd. Er is nog dus, heel dus, veel dus geboren misschien... bij de familie Meester. Ja, ja. dus misschien uh, uh, was het helemaal niet zo vreemd dat dat mij overkwam. Ja. Maar ja, ik kan me die ervaring nog, nog wel altijd herinneren. Ik heb dat heel vaak... Het is ook... He, Camus, wat ik zei, vindt het niet per se slecht, dat gevoel nee. van het absurde. Het kan juist zijn dat je dat idee hebt... het is eigenlijk alsof je van een afstand naar jezelf kijkt... en daardoor is er ook de mogelijkheid om zaken anders te gaan doen. Nee? Ja. Het relativeert wat er gebeurt. Ja, of het is het begin van de vervreemding natuurlijk. Ja, maar vervreemding hoeft ook niet erg te zijn. Oh. Nee. Ja, het, gaat, het, wordt al ste, het wordt steeds beter ja, ja. vanavond bij Casalonne. Ja, nee, dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Nee, het, het is alleen wat je ermee doet. Ja, precies. Ja, als je vervreemd blijft. Maar ik denk, ik denk dat juist wat, wat uh, Camus gevaarlijk zou vinden... is als wij naar zo'n foto zouden kijken in de krant... en alleen zouden denken, ja... Zo'n foto heb ik gisteren gezien en die hmm. zie ik morgen weer. En dat hoort er gewoon bij. Maar ja, dat, is, dat is toch wat we doen eigenlijk? Nadat, ik, nadat we geld hebben overgemaakt op Giro 555. Het grootste gedeelte van de tijd is het leven juist niet absurd. Dat, dat is echt waar, waar, waar we ons echt zorgen over moeten maken. Denk, ja, niet ja, nee, niet nee, dat nee, het leven absurd het is, ja. maar juist... Ja. Want het is, dan net zo, het is dan net zo absurd natuurlijk. Alleen voelen we het niet. Alleen zien we het niet. Ja, dus dat we het zien... He, kan pijn doen. En op het moment dat ik daar met het vriendje liep... en ik had zo'n idee... Ja, was ik ook minder bij dat vriendje. Ja. En, en, maar tegelijkertijd eh, ja, schept het wel de mogelijkheid... Om, om je anders op te stellen tegenover de wereld. Zou je dus kunnen zeggen, Maarten Meester... dat jij op dat moment filosoof bent geworden? Of dat het daar begonnen is? Voor jou? Ja. ja. Voor mij is dat er... Misschien was het er al eerder... maar dat is wel de eerste ervaring... De eerste bewuste filosofische ervaring. Ja. Ja, ja. Het is ook een beetje een Albert Camus ervaring, ja, ja. mogen we zeggen. Ja. En daar praten we over. Waarom is dat? Omdat Albert Camus, in um, 100 jaar geleden geboren is... Nou, plus een paar dagen, op 7 november... en dat wordt gevierd omdat het toch een belangrijke nou, schrijver... en filosoof is, misschien wel meer schrijver... Um, er was bijvoorbeeld een symposium op de internationale school voor wijsbegeerte Afgelopen weekend in Leusden. En daar heb jij uh, een lezing gehouden over Camus. Um, er is veel aandacht voor de, Het heeft in een aantal kranten gestaan. En het is wel, vind ik altijd wel, een schrijver die... Misschien hebben, zijn er meer mensen die het hebben. Als je hem vroeg leest, en ik las hem op mijn zeventiende volgens mij. Dan deelt hij een vuistslag uit. Zeker als voor is het ideaal. Dat. En dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Ik heb het Le dat is misschien wel een van zijn bekendste werken, De Vreemdeling, nog eens herlezen. En dat, dat schokte mij nog meer dan het dertig jaar geleden gedaan heeft. Misschien kunnen we het er nog wel over, ja, over, over, over, over ja. spreken. Hoe moet je je verhouden ten opzichte van de absurditeit van het bestaan? Maarten Meester is zelf filosoof, publieksfilosoof. Wat is dat eigenlijk, een publieksfilosoof? Ja, wat is dat? Volgens mij is dat... Wat bij filosofie hoort... Eh, Socrates, um, een van de... Nou, de eerste ja, publieksfilosoof. Ja, Socrates. <laughs> wat deed hij? Die? Ja. die ging de straat op en die ging uh, praten met mensen. Ja. En hij, uh, hij stelde ze vragen. Zogenaamd omdat hij zelf niet wist hoe het ja. zat. Hij stelde vragen aan de mensen en hij bleef doorvragen... Totdat de mensen met wie hij sprak erachter kwamen dat ze het zelf ook niet wisten. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, een taak van een filosoof is om. Ja, ook wel eigenlijk om mensen het absurde in te laten zien. Om mensen te laten zien van je ja, alles wat wij zo normaal vinden. is helemaal niet zo normaal. Ja. Wat, en, wat we als vanzelfsprekend aannemen. Wat we als vanzelfsprekend ja. aannemen. en het moment dat je ja. dat ziet is er ook een mogelijkheid voor uh, verandering. Ja. Ja. Overigens doen we dat, denk jij, vooral om niet onder ogen te hoeven zien... dat dat bestaan zo absurd is. He, dat we dingen vanzelfsprekend maken of aannemen, voorwaar aannemen. Ja. Omdat het een beangstigend en Het is, beangstigen nou ja, is, is, beangstigen is beangstigend en natuurlijk, je ja. kunt niet de hele tijd overal bij, uh, ja. bij stilstaan. Was maar... jij bang als jongen van zeven? Herinner je je dat? Nee. Ik, ik ben... Ik ben eigenlijk nooit bang geweest. Uh, nooit? Nee, nee dat... Nee. Nooit nee? echt bang. Nee, nee? Nee. Ja, dat kan niet. Nee, ik ben nooit... Uh, ben je nooit bang? Nee. Nee. Hoe kan w dat? Ja, ik heb een bijzonder... Hè, want we hebben het nou over de angst en, ja? en noem maar op. Maar ik heb een bijzonder uh, fijne jeugd gehad met bijzonder. Uh, juist denk ik doordat ze zoveel filosofeerden en, en zelf zoveel na nadachten met... Uh, Bijzonder uh, verstandige ouders. En die hebben mij heel veel vertrouwen gegeven. en uh, ja We hebben ook de, de echt, echt wel gevaarlijke dingen gedaan. En, maar uh, hmm. het is altijd goed gegaan. Nee, ik ben niet, uh, ik ben niet snel uh, bang. Ook niet voor de mogelijkheid van een tyfoon... die doorraast de hele wereld over en dan ook over jouw woonplaats... Nee, nee. Waar, waar ik bang voor ben, uiteraard. Ik heb, ik heb kinderen. Ja. Nou ja. Hé. Ik, ik maak me natuurlijk wel zorgen om mijn kinderen. Maar ik ben ook niet echt bang dat mijn kinderen iets, iets uh, overkomt. Ik heb, wat, wat dat betreft heb ik heel veel uh, vertrouwen. Ja. Is dat ja. niet een illusie? Dat vertrouwen? Ja, natuurlijk is het een illusie. Maar... Moet je dat dan ook niet onder, ondergraven zelf? Als, als, als Socrates? Nou ja, of zo? Ik, ik denk als. als, als uh, he, wat, wat heel belangrijk is voor, voor, uh, voor een goed leven... is dat je onderscheid maakt tussen uh, de dingen waar je invloed op hebt... en de ja. dingen waar je geen invloed op hebt. En ik denk de dingen waar je invloed op hebt... die moet je zo... dan moet je je echt 100% voor inzetten. En de dingen waar je geen invloed op hebt, die moet je, moet je loslaten. Ja. En dat is lastig. Ja. En, en daar heb je weer filosofie, Daar heb je weer training voor nodig om dat uh, te kunnen. Maar ja, ik heb daar niet, niet heel veel uh, moeite mee. Als ik, als ik bang ben of als ik me ergens zorgen over maak... dan is het toch vooral dat ik me zorgen maak over over anderen, over, over het milieu, over, over, over, over uh, de, de plofkip. Dat, dat, dat, uh, ja. dat is het toch vooral. Ja. Dat ja. onderscheid hè, dat, je, dat er dingen zijn waar je geen invloed op hebt... En, en dat er wel degelijk ook dingen zijn waar je wel invloed op kunt uitoefenen. dat is denk ik ook iets wat in het werk en in het, in het schrijven van Albert Camus terugkomt. Ja, heel sterk. Dat heldere onderscheid tussen die twee dingen. Ja, heel sterk. En, en vooral, denk ik... Wat het werk van Camus zo, uh, ja, zo, zo, zo waardevol maakt... is uh, hij, hij veroordeelt niet. Hè? Misschien moet ik iets vertellen... want ja? ik neem aan dat niet alle luisteraars... <laughs> uh, de vo je. volledige biografie nee. van, van uh, Albert Camus in hun hoofd hebben. Maar het verhaal van, van Camus is is echt ongelooflijk als je dat leest. Wat hij, het is tegenovergestelde van, van mijn leven. Dus zijn vader, die uh, wordt naar het front gestuurd, die, die woont in. Uh, 1914? Nee, ja, 1914. Is een Fransman, maar woont in Algerije. En die wordt ook in het uniform waarmee de soldaten daar de Suave in de woestijn vechten. Wordt hij naar de Marne gestuurd? Dus naar, naar hè, het slachtveld uh, in Europa. Dus in een rood met blauw uniform. En, kleurrijk. Ja, ja, kleurrijk, ja. En met een, met een strohoed op. Want de helmen zijn er nog niet. Ja, ja dat, verzin, dat zijn dingen van die. Dat de, zijn dingen die, details, je echt, die verzin je niet. Dat verzin je niet. En ja. die troepen, die... in de woestijn, slaan die kleuren dood. Ja. Maar in Europa niet. Dus die vader die is echt bijna meteen uh, geweest. Is te zichtbaar voor de granaatscherf in zijn hoofd. He, die strohoed, die, uh, die helpt niet natuurlijk. Dus hij is één jaar oud en hij is zijn vader kwijt. Albert is één jaar oud. Albert ja. is één jaar ja. oud en hij is zijn vader kwijt. Zijn moeder is teruggegaan naar haar moeder. Zijn moeder is, uh, heeft een attack, als ze dat hoort. Ze was al doof, ze hoorde al slecht. Moet keihard werken van haar uh, schoonmoeder. Komt smiddags heel laat thuis. En uh, ja, kijkt vooral naar buiten. Ze kijkt heel veel, maar ze zegt bijna niks. Ze heeft ook een heel beperkte woordenschat. Ze is analfabeet. De oma is analfabeet. Er woont een oom in huis. Die hoort helemaal niks. Die heeft een woordenschat van 100 woorden... En dit, dit is de familie van Camus die de... de Nobelprijs voor de literatuur ja, zal winnen. Nou ja, en dat inen. is dus echt een ongelooflijk. Dus, vraag. Ja, maar die, de, ja. die, die grootmoeder, die, die is de baas in huis, die slaat hem. He, echt, echt keihard, die geeselt hem. Gewoon met een zweep. Die moeder die kijkt terwijl uh, Camus geslagen wordt. Die zegt niks, die protesteert niks. Die protesteert niet, alleen als er dan... Als die grootmoeder uitgeslagen is... dan zegt die moeder... het is afgelopen... eet je soep op. Ja, als dat tijdens het eten gebeurt. En dan begint Albert te huilen. Nou... dat, dat is al zijn achtergrond. Ja... dat is toch, ja, toch ongelooflijk. En, ja. en, en, en dan al... Uh, wat, wat, wat hij uh, meemaakt... In, hij woont in een heel arme wijk. Hij ziet bijvoorbeeld... Het kan dan ontzettend heet zijn. Ik weet niet, ben je zelf wel eens in... in uh, ja, Algerije? ja, Marokko. Oh ja, Marokko. Nou ja, ja. Algiers ook. Het kan verschrikkelijk heet zijn. Ik, ik, ik ben er wel geweest. Mensen worden gek van de hitte. En dan ziet hij bijvoorbeeld. Een man, een kapperszaak uitkomen. Dat is beschreven in, in het laatste boek van hem. Wat hij postuum heeft uitgegeven. Hij denkt, wat, wat zit het hoofd van die man gek ver naar achteren dan is die kapper is gek geworden... en die heeft dat mes zo in die keel ja. gezet. <lacht> nou ja, dat heeft Albert Camus allemaal meegemaakt. En toch is hij niet bitter. En toch schrijft hij vol liefde over, over die familie. En dat vind ik, ja. ik ongelooflijk. En hij zegt ook, of hij heeft, hij heeft geschreven... Je moet mild de waarheid vertellen. En dat vind ik heel mooi. En ik denk dat, dat als je dat kunt... Hè, dat je dat... Ja. Want die waarheid is helemaal die, die, die is dus soms ongenadig hard. De waarheid is ongelooflijk hard. Bij, bij, de, bij de, het de, ja. de uitreiken van de Nobelprijs ja. aan hem... heeft hij gezegd dat de, dat de schrijver twee plichten heeft. Ja. Hij dient... De waarheid en uh, de vrijheid. Nou. Ja, ja. Maar waarheid is misschien wel een van de aller, allerbelangrijkste drijfveren voor al werk en het leven ja. beschrijven, zien zoals het echt is. Ja. Dus alle leugens proberen. Ja. En dat is eigenlijk soms denk ik, heel moeilijk. Dat is ongelooflijk Om, moeilijk. Om wat je dan overhoudt, de, kaal, de, de het leven in al zijn naaktheid. Dat is, ja. niet, dat is niet zoveel, dat, dat is het misschien meer. Of, nee. of, of vergis ik me daarin? Ja. Als, als, als ik het mag zeggen. Nee, nee, want je, want je, hebt, je hebt zelf Grandier gelezen. Ja. En dat is een heel kaal boek. Waarin de, de ik-figuur een moord pleegt. Op een ja, Arabi een de, de, de ik-figuur pleegt een moord. En hij wordt, uiteindelijk wordt hij veroordeeld. Hè? Ja. Terechtgesteld ook. Maar waarom wordt hij eigenlijk veroordeeld? Niet zozeer voor die moord, want hij heeft een Arabier vermoord... Hij wordt vooral veroordeeld omdat hij geen binding heeft met de mensen om hem heen. Dus aan het begin van het boek is er een... Uh, is zijn moeder is gestorven, er is een nachtwaken. Dan drinkt hij bijvoorbeeld koffie tijdens die nachtwaken. Hij toont geen emoties. Nee, je mag eigenlijk geen koffie drinken en ook niet roken. Nee, Dat je, het je mag heel raar. niet roken. Het ja. mag allemaal niet. Hij toont ja. geen, en hij ja. heeft überhaupt heeft hij geen... Ja. Geen hij verbinding met die mensen. en hij Daarom wordt hij veroordeeld. En uh, dat is ook een Camus zoals veel mensen kennen. Maar wat juist het mooie is van, van dit boek. Uh, de eerste man. Dat, ja. dat is een boek wat hij postuum uh, heeft geschreven. Of de, wat postuum is uitgegeven. Ja, nog eventjes over, over Camus. Ja. Uh, hij is gestorven bij een auto-ongeluk. En hij had een schoudertas bij zich. En daar zat het, ja, het manuscript, of tenminste, het was nog ineens af van dit boek. wat dus postuum is uitgegeven. En hij had een boek van Nietzsche. De vrolijke <lacht> wetenschap had hij uh, bij zich. En het mooie aan het boek is juist dat hij... Ja, hij beschrijft die verschrikkelijke jeugd. Hij zegt ook, ik wil de waarheid vertellen. Maar hij beschrijft die verschrikkelijke jeugd zo vol liefde. Maar ook zo uh, zinnelijk. Dat je er echt bij bent. En dat je bijna ook... De broer van Albert Camus had willen zijn. Ja. Terwijl, terwijl hij geslagen werd. En terwijl hij al die, die vredheid meemaakte. Terwijl hij zijn vader al kwijt was. Dus De... En ik denk dat dat laat zien: dat is misschien ook wel het ja? absurde. Dat je dus ook van zo'n verschrikkelijk leven. juist iets heel moois kan maken. En zelfs Nobelprijswinnaar kan worden. Het, is, uh, ja. het roept heel veel op, Maarten Meester. Maar een van de dingen die. Uh, ik, zou het, ik zou je even willen een citaat willen voorleggen. van wat hij zelf heeft. Ge, uh, van hemzelf, van Albert Camus. En dat, en dat haakt aan op, dat, op het idee van onverschilligheid. Ja. Hè, van je niet kunnen binden met mensen. wat in die etranger. de hoofdfiguur ja. van l'étranger zo sterk is. En de, mijn vraag is: als je zo over het, over het leven kunt schrijven. hoe kan het dan? Hoe kan je dan. Uh, zeg maar onverschillig zijn. Dus, dus daar, daar gaat het mee om. Dat is uit een inleiding die hij heeft geschreven... bij een verhalenbundel, zijn eerste verhalenbundel. Toen was hij 22, keer en tegenkeer. Zo heet het in het Nederlands. En ik lees uit die inleiding van Albert Camus... die hij jaren later heeft geschreven... lees ik deze passage. Arm zijn heeft nooit een ramp voor mij betekend... Het licht heeft altijd als een schatten over mijn armoede uitgestort, wat ik prachtig vind, dat idee. Zelfs mijn periode van opstandigheid werd door die glans verlicht. Ik geloof in volkomen oprechtheid te kunnen zeggen dat ik bijna altijd in opstand kwam tegen het lot van allen, dat ik ervoor vocht dat het leven van iedereen naar dat licht omhoog getild zou worden. Ik zou niet zonder meer willen beweren dat ik van nature tot dit soort liefde neig, maar de omstandigheden hielpen mij. Als tegenwicht tegen mijn aangeboren onverschilligheid was ik genoodzaakt op de, men, op de grens tussen ellende en zonlicht te leven. Ja. Dat vind ik ook een waanzinnige zin trouwens. Door de ellende verkeer, verleerde ik te geloven dat alles in het leven en in de geschiedenis even goed en heerlijk is. De zon leerde mij in te zien dat de geschiedenis niet altijd het laatste woord heeft. Het leven veranderen, goed en best. Maar de wereld die ik tot mijn afgod maakte, nee, dat niet. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een. Toen ik dat nu las nog eens. Wat ik heb ik vroeger nooit gelezen, nee. dit, maar het stond wel in mijn kast, al 30 jaar ongelezen. Dacht ik: van wat een passage, maar wat ja, een, een zelfinzicht. Maar goed, maar ja. hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Als je aangeboren onverschilligheid hebt voor het leven. He, die, filosoof, bijna al heel ja. vroeg die filosofische levenshouding van, van het absurde kennen. Ja. Hoe kan je dan tegelijkertijd zo hartstochtelijk veel van het leven houden? Ja. Of, ik weet niet of dat een goede omschrijving is, nee. maar zoals jij het... Uh, uh, dat is de zon, on... die, die, die, de zon als een bron van leven... Dat is, ja, komt... het is, uh, ik, ik begrijp het ook niet zo goed bij uh, Camus, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Of, of hij nou echt onverschillig was, want... Waarin toonde zich dan die onverschilligheid? Hè, deze man heeft... In, in, in de Tweede Wereldoorlog heeft hij voor een verzetskrant uh, gewerkt. Al, al voor de Tweede Wereldoorlog uh, schreef hij heel veel reportages... over uh, het lot van de Algerijnen. He, echt sociaal bewogen uh, reportages. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij het al heel vroeg opgenomen... voor de dissidenten in de Sovjet-Unie. Hij is daarmee een outcast geworden, he, dus... dus een heel groot gedeel, deel van de Franse intellectuelen was pro-communistisch. Ja, Sartre is, is een bekend voorbeeld. Camus schreef een boek waarin hij eh, nou, ook op de andere kant wees. En zei dat je altijd, ook al strijd je voor een goede zaak... dat je altijd je grenzen moet weten. Dat je nooit andere mensen eh, pijn mag doen. Ook al is het voor het goede doel. Algerijnse vrijheidsstrijd heeft hij weer geprobeerd om, heeft geprobeerd om een burgerstilstand uh, te bereiken. Een burgerstilstand? Ja, of, of ja, eigenlijk een burgerwapenvrede. Een tref, civiel. Uh, mm. he, dus hij ja. wilde afspreken... dat de strijdende partijen... dat hij geen burgers, geen vrouwen, geen kinderen mm. zouden doden. Dat is niet gelukt. Toen heeft hij in totaal 150 dossiers heeft hij behandeld. Dus hij heeft, voor, ook voor Algerijnen die gemarteld werden... door de Franse geheime diensten, door het leger... heeft hij zich ingezet. Hij heeft later ook he, van zijn naam gebruik gemaakt. Hij heeft voor, voor een heel groot gedeelte van die mensen heeft hij veel kunnen betekenen. Hij heeft zich ingezet voor... Uh, nou ja... Noem maar op, schrijvers die hulp nodig hadden. Op, op, op alle mogelijke manieren. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij nog gezegd... dat niet alle Duitsers slecht waren. Nou ja, Die man die heeft zo... met wie hij rekening kon houden, heeft die, hij heeft die hmm. die rekening gehad. Nou ja, dus, dat... dus ik denk dat het alleen maar is dat hij zoveel van zichzelf eiste... dat, dat hij daar niet aan kon voldoen. Dat hij zich nog te onverschillig vond... Ja, of, of, of, is het, of is het die, die onverschilligheid... Um, uh, is, is dat iets anders? En is dat de onverschilligheid voor het, voor het bestaan? Misschien heb jij zelf al het antwoord gegeven... op um, die, die, die, die, die, die, die vraag die je net opriep ten aanzien van Camus. Ja. Hoe, hoe die uh, tegenstelling in hem, uh, hoe je dat moet, moet lezen. Maar misschien kende hij gewoon zo verschrikkelijk goed... van nature, op een of andere manier... of door zijn persoonlijke geschiedenis dat verschil tussen dingen die je wel kunt veranderen en dingen die je niet kunt veranderen. En die dingen kun je veranderen. Het lot van mensen kun je veranderen. Uh, je, en kan je in opstand komen. Ja. Maar een, een aantal aspecten van het bestaan als zodanig... dat kun je niet veranderen. En misschien noemde hij dat wel... On, uh, gebruikte hij daar het woord onverschillig voor. Dat zou kunnen. Maar ik, ik, ik heb wel de indruk dat hij... Uh dat hij er toch onder leed. Hij was ook zelf... Wij praten nou over die man, alsof hij, of tenminste ik praat ja. over die man... Alsof, hij alsof, alsof het je broer is. <laughs> ja, ja, ja. Nou, alsof hij een geweldig leven heeft gehad. Maar ja. hij, hij leed. Ja. Hij leed ongelooflijk. En, ja. en hij vond dat zijn leven mislukt was. En het is ook zo, op het moment dat hij die Nobelprijs kreeg... was hij in Frankrijk was hij echt verketterd. Hè? Do juist doordat hij zich zou afzetten tegen de communisten... maar later ook weer met die Algerijnse vrijheidsstrijd... Was, had hij weer een veel te genuanceerde positie. Want hij zei niet direct van... nee, Frankrijk moet uh, Algerije uh, laten gaan. Hij was zijn huwelijk... Hm. Was een grote mislukking. Ja, die man die, die, die leed, echt, ja. Ja. En hij had TWC ook, hè? Wat, we, wat ik nog ineens genoemd heb. Maar als kind kreeg je al te horen dat hij, dat hij zou gaan uh, sterven. Dat hij niet oud zou worden. Een leven vol absurde <laughs> ja, een leven wendingen vol, vol en ervaringen. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt van, uh, uh, van het licht. En wat hij ook zegt, het, is het licht en de ellende. Want het mooie is... Uh, ja, filosofie ook. Wij denken vaak bij filosofie denken we aan studeerkamers, aan, aan, aan dikke boeken, aan, aan moeilijk, ingewikkeld. Maar waar is de filosofie ontstaan? In Griekenland. In Griekenland, aan de Middellandse Zee. Zon, ja. zon ja, daar wil het heel. Daar kan ja. ik het ook. Nee, maar mensen liepen, liepen vaak ook ja. he, te, te, te filosoferen. Dat waren ook, ook scholen waar een levenswijze bij, bij hoorde. Plato, als je Plato leest, Symposium... dat zijn mensen die, die zijn aan het filosoferen... terwijl ze aan het drinken zijn en aan mm. het eten. Dat zijn vrienden die onder elkaar zijn. En dat zegt Camus ook. Die zegt, je hebt aan de ene kant heb je die donkere Europese traditie... en je hebt het Middelland, de Middellandse Zee, je hebt het licht. Mm. En dat vind ik het mooie ja, een kind, In zekere zin was hij het kind, een kind van het licht. Hij was echt een kind van ja. het licht, ja. En ook licht in de zin, nou ja, het zonlicht... maar ook het leven... Ook al is het zwaar, het juist toch proberen licht te nemen. Het was ook een, een chameur, het was ook een knappe man. Het was een, ja. een grote, knappe man die ook nou, veel van vrouwen hield. Die, die ook kon dansen, bijvoorbeeld. He, die, dat, soort, dat soort dingen. Hij hield van dat hoorden er voor hem bij, die heel veel van voetbal hield. Hij Ja, daar. Mooi ja, ja. Ja, ja, mooie, mooie citaat van hem. Hij hield heel veel van acteren ook. En hij zei: Ja, alles, of het beetje wat ik van de moraal heb geleerd, dat heb ik geleerd van voetbal. En van het, van, en van het acteren, ja. Soir et matin, tout gentiment, tout simplement. Je vais ma petite prière d'enfant. Un peu de soleil. Un peu d'amour, un peu de chance Monsieur le bon Dieu Soyez gentil Une bonne santé Un peu d'argent Le ciel de France Protégez-moi Je vous en prie Et je sais bien Que vous avez beaucoup à faire, beaucoup de prières, en ce moment. Oui, mais pourtant, de temps en temps, je vous en prie, monsieur le bon Dieu, pensez à moi. Radio 1, Casa Luna, Lex Bolmeier. Uh, mijn gast is Maarten Meester, filosoof. Die zei net dat hij wel de broer van Albert Camus had willen zijn, maar hij heeft een broer. <laughs> en Ik heb en drie broers. Ja. Hij heeft drie broers. <laughs> ja. Maar één broer heet Frank Meester, en die heeft u net gehoord. Namelijk in het liedje Monsieur le Bon Dieu. Hij maakt, hij is ook filosoof, jouw broer Frank. Maar ook muzikus dus. Met de Hot Club de Frank. Wat, wat lief dat je dit meeneemt. Ja, ik ben gek op de muziek van, uh, ja? van mijn broer. Ja. Ik ben er ook erg jaloers op. Ja. Waarom? Nou, ik speel zelf ook wel, maar lang niet zo goed. En Frank, die heeft al heel jong uh, voor de muziek uh, gekozen. Dus die stond op zijn uh, achtste, geloof ik al, op een, uh, op, op een podium. En ja, die heeft, heeft wel twee of drie uh, carrières. Ja. Het is ook heel zwaar. Maar ik vind het uh, ja ik vind muziek. Muziek, literatuur, filosofie, muziek. dat zijn toch wel de mooiste dingen. Ja. Mo en van die ja. dingen is de muziek het hoogste. Haalbare, Misschien niet het hoogste, maar ik vind het wel heel hoog. Ja, ja, ja. Ik heb het heel hoog zitten. Ik heb... Ja. En wat je me vertelt is dat hij met deze muziek... gaat hij dan af en toe eens op een cruiseschip spelen... dat zo de wereld rondvaart? Ja, nu, nu gaat hij inderdaad op een cruiseschip. En dat schip is van een... Nou, ja, als we het over het absurde hebben, hè, dat, is, dat ja. is toch wel iets... Daarom vraag ik het dan ook Dat is van een groep miljonairs... <laughs> En, ja. en dat schip vaart om de hele wereld rond. En, en soms zijn die miljonairs aan, aan boord. Hè. Sommigen die stappen weer af of die gaan een tijdje ergens anders. Maar die willen ook muziek horen. En die hebben dan verschillende bands aan boord. En er is ook een ruimte waar uh, jazz gespeeld wordt. En daar speelt Frank dan met zijn uh, band. <lacht> en, daar wordt, en daar wordt hij gelukkig van? Een week wel, ja. Ja, ja een ja, week wel, ja. Want dat is ook een beeld van het absurde, toch? Of niet? Gewoon zo rijk zijn, dat dit, je niks dit, anders dit hoeft is te doen echt, dan op echt, een bootje echt, over de oceanen dobberen. Dat is echt absurd, ja. En dat je dan misschien nog langs bootvluchtelingen vaart, toch? Is, maar misschien. Dit, ja, de kans is groot, ja. Daar kijk je wel overheen, denk ik. Ja, merk je niks van. Nee. nee. Maar... Um, is dat voor jou een zinvolle tijdsbesteding? Zie je dat als een zinvolle tijdsbesteding? Ik denk niet zozeer aan je broer. Want die Wat zal die geld, miljonairs die zal, die doen. Zal, ja, ja, nee, je broer ja. zal er geld mee verdienen. Ja. Vermoed ik. Nog afgezien van dat het leuk is om muziek te maken. Ja. Maar is het zinvol? Nou, of maakt het eigenlijk. Nou ja, goed, nee, laat ik er is, is, uh, een is een, een, een filosoof uh, van wie ik een groot bewonderaar ben, Pieter Singer. En die heeft tot op de comma berekend dat het mogelijk is om alle extreme armoede de wereld uit te helpen. En dat zou wel mogelijk zijn als iedereen een deel van zijn inkomen... we hoeven helemaal niet ons hele inkomen uh, te geven. Ja, zou schenken aan een goed doel. Dus iemand die, die zegt, ja, ik ga op een cruiseschip uh, varen... Die, die trekt eigenlijk een, een, een dikke neus. Aan de andere kant, je weet niet hoeveel die mensen geven. Misschien doen ze het al. Hè? En hij geeft ook het voorbeeld van iemand die uh, miljonair is. Al zijn geld weggegeven. Hij heeft nog een inkomen van 90.000 dollar. Vooral ook om voor zijn kinderen te kunnen zorgen. En die man die heeft ook nog een nier weggegeven. Ja, om maar te laten Zo zien. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Ik bedoel, wat, wat is genoeg? Maar, en, en, en je nee, moet even, bij, ook wat, nooit oordelen. dus Ik, ik weet niet, is, nee, ik weet niet wat de, die miljonairs op die boot de, gedaan de, hebben. De vraag is, wat is beter? Want kijk, als we praten over het werk van Albert Camus... Ja. ...honderd jaar geleden geboren. Uh, man die het, het, in een aantal beelden, boeken, maar ook essays... ...het leven heeft beschreven als absurd. Het heeft geen richting, het heeft geen ja, ja. zin. Het gebeurt, het voltrekt zich. De vraag is dan, en die komt in het werk van Albert Camus natuurlijk ook vaak terug waar ontlenen wij dan moraal aan? Waar ontlenen wij dan maatstaven aan van zo moeten we leven? We ja. moeten dit is een goed leven, dat is niet een goed leven. Dus de vraag naar de moraal gaat vanaf nu, denk ik, in dit gesprek ook... Uh, maar ten meeste meer aan de bod komen. Maar daarom is, de, is dat, dat cruiseschip natuurlijk toch interessant. Ja. Je kunt ook zeggen, als het leven absurd is... Dan dat, maakt maakt het dus het dat maakt het ook geen bal uit. Dus wat, wat voor reden heb jij dan nog te zeggen... om, om die miljonairs iets te verwijten? Ik verwijt ze ook niks. Ik denk wat, wat <laughs> uh, uh, Camus ook zegt. Uh, mails de waarheid vertellen. Hè? En dat wil zeggen dat je ook altijd kijkt hoe het zit. Ik weet niks van die miljonairs af. Waarschijnlijk hebben ze veel meer... ...gedaan voor de mensheid dan ik. Dus, ik, ik, dus ik, ik kan ze niks verwijten. En ik denk überhaupt... ...dat je, dat je nooit iemand iets moet uh, verwijten. Ik denk dat het weinig zin heeft. Je kunt alleen zeggen... In dat, he, dat, ...dat woord gebruikte jij ook... ...het kan beter. Hm. He? Het kan beter en het, het kan minder goed. Maar ja, inderdaad de vraag... ...waar de moraal vandaan komt... Nou, ...ik denk dat Camus daarom zo ongelooflijk... Belangrijk is en dat hij nu ook weer veel gelezen wordt. Of op zijn minst zou moeten worden. Ja, ik denk dat hij ook nog wel, ja. wel uh, behoorlijk in de belangstelling is. Waarom staat. Om... is dat dan? Nou. He, als, ja, we hebben het over filosofie, dus. Als ik wat Nietzsche erin mag gooien... Oogutzer. Nietzsche heeft... Tuntuntun. Nietzsche heeft... <laughs> ja. hij, hij had het had over filosofie maar, bij, maar, bij, bij, maar, bij, bij de NCV. Bov, bovendien had Camus Nietzsche in zijn rugzak van <laughs> ja. die stierf. En hij, hij citeerde hem al heel jong, te hm. pas en te onpas. Maar Nietzsche heeft gezegd, he, God is dood. Daarmee heeft Nietzsche niet gezegd wat mensen vaak denken. God is dood in de zin van, ik verklaar God dood. Nee, wat Nietzsche zegt is... de mensen hebben God doodverklaard. Voor de mensen is, doet hij er niet meer toe, eigenlijk. Alleen realiseren wij ons niet wat wij daarmee gedaan hebben. Hij zegt echt, de horizon is omgekeerd. We, hebben geen, we weten niet meer wat onder en boven is. We hebben geen... Ja, we hebben gewoon geen houvast meer. We, we hebben de horizon uitgewist, zegt hij. He, want ja, als jij zegt, er is geen God meer... Hm. hoe weet je dan nog hoe je moet leven? Hoe weet je nog wat goed en wat kwaad is? He, dat, dat is heel lastig. En het interessante aan Camus is... dat hij het nihilisme verwerpt. He, dus nihilisme is dat je zegt, er zijn überhaupt geen waarden. Nee. Dat doet Camus niet. Dus kennelijk heeft hij iets gevonden om zijn moraal op de grond vesten. En wat is dat? Dat, dat is een heel goede vraag. Ja, vol, volgens mij... Want dat is lastig, denk ik. Ook, ook als je zijn werk leest... om dat nou ja. echt, echt hard te maken. Maar volgens mij grondvest hij zijn moraal... op niks anders dan... empathie. Het is iemand die... Een heel veel gevoel heeft voor, voor mensen... voor situaties... die daar echt onder... Hè? Hij, hij vond het ook niet genoeg... Die, daar, die dat niet naast zich neer kan leggen. Hij ziet misschien ook dat absurde. Maar juist... daardoor... moet hij zich engageren. Camus... wordt ook van gezegd... solitair, maar... maar solidair. Hè? En... Dat is denk ik iets wat wij ons uh, allemaal kunnen, ikzelf ik uh, hmm. voorop kunnen aantrekken. Want, Want eigenlijk is die vraag van Nietzsche, uh, het probleem dat Nietzsche signaleerde uh, in zijn tijd, dus de uh, tweede helft, negentiende eeuw, dat is onverminderd actueel. Wij zoeken naar dezelfde antwoord op die vraag. Nog, zei ook de, van, ja. de maatschappij is er misschien in zijn totaliteit wel naar op zoek... Ja. om te weten hoe we ons zouden Nietzsche moeten ontwikkelen. Nietzsche zei, zei ook dat, dat het in zijn tijd nog helemaal niet begrepen werd. Daar was nee. nog tijd voor nodig. Misschien nee. begin, beginnen wij het nu uh, te begrijpen hoe actueel dat probleem is. En, ja. Maar die empathie, dat medegevoel... Ja. Het, het vermogen om je in te kunnen leven in de andere mens... En dan dus samen te zijn. Is dat dan aangeboren of is dat een keuze? Wat is dat dan precies? Want er zijn mensen zonder empathie. Nou, sterker nog... je ja, dat... verlaagd vermogen Ja, tot, maar tot ook... ook uh, dat, daar heeft Camus het niet over. Camus is een humanist. Voor Camus gaat het echt om, om de medemens. Ik denk dat je veel verder moet gaan. Ik denk dat je ook empathie moet hebben met, met dieren. En met het milieu... Maar uh, Darwin, die schreef over, die had het eigenlijk over kringen van, van empathie die zich uitbreiden. En zinger uh, over wie ik dat had, die schrijft het ook. En je kunt je dat heel concreet voorstellen. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld vrouwen... Hè, heel lang vonden mannen... Maar die vonden helemaal niet dat, dat ze... <laughs> andere mannen net zo moesten behandelen als vrouwen. Nee, waarom moest je dat doen? Andere stap is dat er gezegd werd... ja, negers. Hm. Misschien moeten we ons, onze empathie ook wel uitbreiden naar, naar uh, negers. Hè, waar we nu, denk ik, heel sterk in zitten is... dat we onze empathie uitbreiden naar dieren... We hebben een partij van de dieren, we, we, we, discussie over de plofkippen. Nou ja, dus, dus dat is helemaal volgens mij niet... Tuurlijk hebben mensen een aangeboren gevoel voor empathie. Hmm. Anders zouden we niet voor onze kinderen zorgen. Ja, anders zouden we meteen denken als man, nou heb ik er mee te maken. Maar er is dus ook een culturele kant. En die kringen van empathie, die breiden zich steeds meer uit. En daar, daar zitten we midden in. Dat is wat jij ziet gebeuren. Dat is, dat dat iets het wat, dat is een soort hoopvolle ontwikkeling... die jij zich over de globen ziet verspreiden. Ja, met dat de kanttekening in... erbij. Hoe moeten we daar in hemelsnaam invulling aan geven? Daar hebben we nog een uur voor. Ja, daar <laughs> hebben we nog een uur voor. Ja. Maar, want, want, want dat is natuurlijk niet <laughs> makkelijk. En dat is hè, wat je ook bij, nee, bij, bij uh, Camus zag... Die, wa, die was zich met alles aan het engageren. Maar ja, zijn eigen huwelijken ja. gingen nou niet geweldig. Zijn eigen kinderen zullen hem ook niet zo heel veel gezien hebben. Dus het is de mogelijkheid. En daaronder ligt de onverschilligheid. Dus we zijn er nog niet helemaal we uit. We zijn er nog niet uit. Maar eerst komt het bureau. Dat was absurd. Na een en vol uur praten wij door over het absurde de filosofie en het leven. Met Maarten Meester. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 81, 1979. Heb je nu niet eens voor moeder een plaat opgezet? Wat voor plaat moet ik dan opzetten? Dat weet je toch wel. Je weet toch wel wat moeder mooi vindt. De impromptuus? Ja, dat hoef ik toch niet te zeggen. Daar ben ik weer. Hoe gaat het nu? Dank u wel. Maar ik wou nu toch weer graag naar mijn kinderen toe. Maar u bent toch bij uw kinderen? Ben ik bij mijn kinderen? Wij zijn toch uw kinderen? Zijn jullie mijn kinderen? Moeder denkt dat wij kinderen niet zijn. Wij zijn uw kinderen. Ik ben geloof ik helemaal in de war. Ik zie ze vliegen. Anders zou je hier toch ook niet zijn? Nee. Als u dat zegt... Dan zal dat wel zo zijn. Wat moeten we daar nou mee? Zeg nou eens wat. Ben ik dan in Amsterdam... 1979. Dag, Vintje. Dag, Goofie. Vrouwtje is er weer. Dag. Josephine, hoorde je al toen je het bordes opkwam? Oh ja, hoorde je me al. Wat knap. Dag, Doris. Hoe was het? Triest. Heb je niet eens thee voor jezelf gezet? Ik ben net klaar. Al die treds zitten werken. Maar dan kun je toch wat thee voor jezelf zetten? Wil jij nog thee? Nee, nu niet meer natuurlijk. Nu wil ik wel een borrel. Maar ik begrijp niet waarom je geen thee voor jezelf zet als ik er niet ben. Dat is toch verschrikkelijk ongezellig. Ik heb geen erging gehad. Maar het idiote werken van jou ook altijd. Net je moeder, die wist ook van geen ophouden. Wist ze wel waar ze was? Ik weet het niet. Toen ik wegging hielden ze... Ja, dat is triest. We hadden haar in huis moeten nemen. Dat is onzin. Als ze hier is, herkent ze ons niet eens. Dan hadden we bij haar in huis moeten gaan. En ik elke dag op en neer naar het bureau zeker, vanuit Den Haag. Er zijn toch wat meer mensen die in Den Haag wonen en hun werk in Amsterdam hebben. Ja, de man van Tjitske, die woont in Amsterdam en werkt in Den Haag. Ik vond het zo triest. Ja, het is triest. Herkennen ze je wel? Ik geloof het wel. Toen ik wegging in ieder geval. <lacht> Heb je al die tijd gewerkt? Ja, ik was net klaar. Heb je het af? Ja. Dus je gaat morgen weer naar het bureau? Ja. Het is wel goed geworden. Dat vind ik tenminste. Zo wordt er nooit over wetenschap geschreven. Zal ik het eens voor je lezen? Voorlezen? Ik weet er toch niet vanaf? Alleen het slot, bedoel ik, gaat over Gunterman. Waarom hij zo denkt als hij denkt. Als je het wilt voorlezen. Ik denk niet dat ik er iets aan vind. Hoeveel is het dan? 28 bladzijden. Dat ga je toch niet allemaal voorlezen? Het slot is maar twee bladzijden. Twee, tweeënhalve bladzijden. Goed. Lees het allemaal voor. Ik wil het ook wel niet doen. Nee, lees het maar voor. Omdat je dan ziet waarmee ik bezig ben. Ja, lees het maar voor. Nou, Ze hebben dus samen een handboek geschreven. En ik laat zien dat hun standpunten strijdig zijn. Ik behandel eerst uitvoerige standpunten... en dan laat ik zien dat het standpunt van Zuiner... voortkomt uit zijn behoefte aan zekerheid. Die zekerheid zoekt hij in de illusie dat de cultuur van zijn geboortestreek... met haar tradities al eeuwen oud is... wat blijkt uit zijn regionaal politieke stellingname al voor de oorlog. Uh -huh. <laughs> Beetje gek, hè, om jou dat voor te lezen. Als je dat nou leuk vindt. Lees het nou maar voor. Goed. Um, en dan kom ik op Gunterman. <kliek> um, wie in het werk van Gunterman mocht zoeken naar gelijksoortige politieke politieke of regionaal-politieke motieven zal ze niet vinden. Ik ken in ons vak weinig mensen... bij wie de behoefte aan een regionale of nationale identiteit... of omgekeerd de behoefte om ermee te spotten... zo volstrekt schijnt te ontbreken. Als men Gunterman Deense of Nederlandse gegevens in handen zou spelen zou hij op dezelfde nuchtere ijskoude manier omgaan als, als in de, doel de doel tijd van de, de, de eigen groepen de zekerheid van de veranderlijke veiligheid leken te bieden. Guntherman werd grotendeels gevormd in de tijd van het 40 toen nationalisme alleen maar een handicap was en elkaar snel opvolgende veranderingen niet alleen vroegen om een nuchtere rationele benadering, maar bovendien het proces van verandering in het middelpunt van de belangstelling. Plaatsten en dan ga ik hier verder. De behoefte van de Tübingers om een bijdrage te leveren aan veranderingen in de maatschappij is hem wezensvreemd, omdat dat een subjectief waardeoordeel over die veranderingen impliceert. En dat wil Gunthermann dan juist niet geven. Objectiviteit en waardevrijheid dat zijn En het meer de achtergrond van de theorie. Wetenschappelijke, en de verklaring worden daarin ingebouwde ledere, kortsluitende. Is... Voor het boek dat hij samen met Zainer Geschreven heeft, betekent het dat het als een. Er nog voor het boek dat hij samen met zainer geschreven heeft, betekent het dat het als product van samenwerking in mijn ogen mislukt is. Maar dat het belangwekkend is als de vertaling van de onzekerheid van mensen in de taal van hun beroep. Want dat is wetenschap. Ja. Je vindt het niks, hè? Maar het zegt me niet zoveel. Omdat het wetenschap is? Ja. Omdat die mensen me niet interesseren. Het lijken me heel onbelangrijke mensen. Maar met zulke mensen ga ik om. Ja. Tot de volgende keer dan maar weer. U krijgt de noodweer zo spoedig mogelijk. Ja, ja, weten we. En zo'n Man. Dus ik krijg die gegevens nog van u. Ik heb het genoteerd. Ik stuur ze u zo spoedig mogelijk toe. Uh, als u nog even tijd hebt, dan kan ik je de afdeling laten zien. Ik kom je toch maar even een handje geven. We zien elkaar volgende week weer. hè? In Enkhuizen. We zien elkaar tegenwoordig elke ogenblik. Sterkte met je boek. Ik stuur je het script zodra het af is. Heel graag. Ik ben bijzonder benieuwd. Dag, juffrouw Veldhoven. Dag, meneer Koning. Ik ben blij dat u er weer bij bent. Ik ook. Al betreur ik het bijzonder dat Matze er niet weer bij is. Ik vraag me af of Asher nu wel de juiste vervanger voor hem is. Dat zal moeten blijken. Misschien zie ik u straks nog even? Nee, ik moet nu naar huis. Maar ik kom nog wel eens langs. Ik neem Alblas in Boks nog even mee. Jij, ben je straks op je kamer? Ik wou eigenlijk ook naar huis. Dan ook een andere keer. Wij zien elkaar niet zoveel meer tegenwoordig. Kom je nooit meer in aarde? Elk ogenblik, maar je bent er nooit meer. <laughs> Ik kom binnenkort alweer eens langs. Doe dat! Dag Koning. Wij zien elkaar binnenkort weer op de vergadering van dorps- en streekgeschiedenis. Dat is wel de bedoeling. <laughs> Ga jullie dan mee? Wij noemen elkaar bij de voornaam: Tom. We zitten op de tweede verdieping. Wij aan de achterkant en het muziekarchief aan de voorkant. Jacobo kent het hier al. Yes, sir. Ga binnen. Dit is de vergaderkamer. Hier zitten Asjes, Muller en ik. En je vindt hier een deel van de bibliotheek. De rest staat in de bezoekerskamer. Ik zal dat meteen laten zien. En beneden is de Algemene Bibliotheek. En hier is de kaartsysteemkamer. Ik laat Alblas en Box het bureau zien. Jesus. Jesus, this is a sanctuary. Dit zijn Joop Schenk en mm. Lien Kiepen. Dit is het helemaal. A goldmine. Is dit ook toegankelijk voor het publiek? Nee, maar wel voor de leden van de commissie natuurlijk. Ik ben bezig aan een paper over banditisme... voor een conferentie in New York. Als ik nu wil weten of u daar iets over hebt, waar moet ik dan zoeken? Onder uh, banditisme, maar daar vind je niks. In dit geval moet je bij Rover zijn. En hoe weet u dat? He knows everything. Nou, dat niet, maar ik, ik, ik ken het kaartsysteem. En als iemand dat nou niet kent? Uh, dan vindt hij in principe onder banditisme een rode verwijzing naar rover... maar ik betwijfel of die er al in zit. Nee, die zit er nog niet in. misschien <coughs> kun je die meteen even maken? Hoe, hoe weet je nou zoiets? Ik vermoed het, omdat banditisme geen onderwerp voor ons is... Ze zijn chronologisch geordend. Het is heel bijzonder. Hoeveel fiches zijn dit wel niet? Over rovers? Een paar duizend. We kunnen ze wel even meenemen. Dan houden Joop en Lien niet langer van hun werk. Als dat kan. Alles kan hier. Fantastisch. Ga zitten. Kom jij er ook even bij, Alt? Ja. U zei dat u niet geïnteresseerd bent in banditisme, maar wel in rovers. Omdat rovers een grote rol spelen in volksverhalen. Wat je hier vindt zijn voor het overgrote deel volksverhalen. Maar ik zag dat u ook een artikel van mij hebt opgenomen. Jawel. Omdat dat voor ons achtergrondinformatie bij de verhalen is. Het gaat hier in het bijzonder over het onderzoek naar de verhalen. En <kliek> geldt dat ook voor alle sociale randgroepen? Ja, sociale randgroepen interesseel. Ah, it's your introduction to society, sir. <lacht> voor ons zijn dat de gewoonten en tradities. Dat is het verschil met jullie. Mag ik eens terugkomen met mijn vriendin om dit bestand door te nemen? Tuurlijk. Je bent welkom. En, uh, uh, en waar, waar zijn jou, jullie uh, vragenlijsten? In de kluis. Dat zou ik jullie nog eens laten zien. En, en hoeveel, hoeveel zijn er daarvan? Een kleine vijftigduizend. Oh, you hear that? <laughs> en uh, als, als, ik, als ik mijn studenten daarop zou uh, weer willen zetten? Dat kan, maar dat moet dan wel onder onze leiding en op voorwaarden. Want je kunt dat niet zomaar gebruiken. Nee, als zie, En als ze er een ja, artikel ja, van maken, ja, ja. zal dat eerst aan het bulletin moeten worden aangeboden, maar... Uh, nou, dat is ook, ook jullie tijdschrift natuurlijk. Geldt dat ook voor het gebruik van jullie kaartsysteem? Dat hangt ervan af. U zei dat voor u gewoonten en tradities toegang geven tot de maatschappij. Aan wie moet ik dan denken? Aan Elias? Daar kun je aan denken, maar mijn bezwaar tegen Elias... is toch wel zijn vooruitgangsoptimisme. Hoe ziet u de cultuur dan? Uh, als de bevestiging van een...